Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De VVD gaat door met Rutte. De partij zegt dat ze volop achter Mark Rutte staan en uiteraard doorgaan met hem. Het is een reactie op de ChristenUnie die niet met hem in een nieuw kabinet wil... na gedoe over de uitgelekte notities van de formatiegesprekken. Daardoor wordt het voor Rutte moeilijk een meerderheidscoalitie te vormen... maar verslaggever Ron Vrezen denkt niet dat Rutte snel opgeeft... Hij zal wachten tot er volgende week een informateur komt. Die krijgt als belangrijkste taak om te kijken of er nog vertrouwen is, of er nog herstel van vertrouwen mogelijk is. En als de conclusie van die informateur zou zijn dat Rutte inderdaad een obstakel is, dan zal Rutte zich beraden en zijn eigen conclusies trekken. De VVD zegt dat de informatie niet aan hen als partij is, maar dat de Kamer daarover gaat. De terrassen moeten snel weer open. Dat vinden de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In parken is het nu als het mooi weer is soms zo druk dat ze ontruimd moeten worden... omdat mensen zich niet meer aan de coronaregels houden. Op terrassen zou dat beter in de hand gehouden kunnen worden, zeggen de burgemeesters. En de file op het Suezkanaal is voorbij. Het heeft een paar dagen geduurd. Sinds maandag konden de 422 schepen die in de rij lagen er weer door. Nadat het enorme containerschip de Ever Given na een dagenlange blokkade was losgetrokken. En dus bereiden ze zich in de haven van Rotterdam voor op drukke dagen. Want er komen straks veel schepen tegelijk aan. En dat kan ook voor jou gevolgen hebben, zegt deze expert. Mocht het nou morgen een keer een week warm zijn. Wat betekent dat heel veel mensen natuurlijk ergkoos, tuinmeubelen gaan aanzetten. Ja, dan ga je gewoon zien dat die nog niet beschikbaar zijn, want die waren allemaal gepland natuurlijk om al binnen te komen. Nou, eerder dat die containers nu in Rotterdam arriveren, in het warehouse komen en ook al doorgestoten zijn naar de groothandels en de winkels. En dan praat je over drie, vier weken verder. Ja, een troost voor mensen die een airco hebben besteld, die gaan ze de komende week niet nodig hebben. Het weer, ja, niet geweldig dus. Het blijft droog en het is een graad of 11. Morgen, paaszondag, opnieuw wolken en zon. Dan wordt het zo'n 10 graden. Paaseitjes zoeken kan je het beste morgen doen. De dag erna, paasmaandag, wordt het guur met regen, kou en misschien zelfs natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de Dam en de Koentunnel 3 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten extra reistijd.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 Ik hou steeds meer van jou, altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten, hou ik van jou. Meer muziek, meer variatie met Entertainment For You. She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 When the angels disappear Dat je door aan je ons via je Smart App en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 Zie sí. Smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Mijn blik is op jou gericht, mijn gedachten bij jouw gezicht, maar ik praat niet, ik blijf nog stil, want het past niet als jij niet luisteren wil. Er wordt veel over mij gezegd. Van irritant tot arrogant, van lelijk tot slecht. Maar jij kijkt niet, dus hoe weet jij dan? Dat het blijkt ook wat men zomaar zeggen kan. Hoe ken jij mij? Waarom denk jij dat van mij zo genadeloos, roekeloos, slecht? Ja, hoe ken jij mij? Hoe weet jij dat van mij? Is het afgeleid uit wat men zomaar zegt? Jij neemt alles voor waarheid aan. Zonder nadenken problemen van de baan. Maar besef je Maar mijn blik blijft op jou gericht, mijn gedachten bij jouw gezicht. Maar ik praat niet, ik blijf nog stil, totdat jij ook met mij praten wil. want 106.9 FM. Aha, we zijn er weer. Ik vond bij jou ook mijn geluk. Ik die tijd wel snel voorbij. Toch ben je nog dit bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart: de hele. Zomaar niet vergeten omdat ik stapel op jou ben Zolang dat ik jou ken Heb ik geen gemist Ik wil het van de daken streven. Ik blijf leven met jou delen Zolang dat ik van jou blijf dromen Weet ik wat is. We hebben nu een fijn gezin, daarom dat ik nu voor jou zing. Dit is een lied alleen voor jou, omdat ik zoveel van je hou. Al ben ik heel vaak weg van huis. En kom ik s'nachts nachts ook heel laat thuis, brandt er een lichtje voor de en fluister jij heel zacht mij na. de hele wereld. Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat. Zelfs de wetenschap kan geen liefde garanderen. Maar soms ontstaat chemie, onverwacht en niet te keren. De zoektocht naar liefde leidt langs onverlichte wegen. Het einddoel komt steeds dichterbij. Dit voelt goed, je bent bij mij. Ik heb je liefde. Liever dan mijn leven, dan noem het even wat. Ik heb je lief, ik heb je liever. Liever, lief, elke dag. Wat ik ook wil gaan zeggen, jij krijgt mijn woorden klein.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 Kom het even wat. Ik heb je Meer variatie met Entertainment For You. Voor deur. Die komt er halen. Antwoord en omstreken.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 Geen geld In het leven was ik ook nog nooit een held En nooit dacht ik aan jou Daarvan heb ik nu verhaal Maar de rollen draai ik om Naar al mijn beste vrienden kijk ik niet meer om Ze hielden van mijn centen nu voel ik mij gepikt en dom. Maar toch leef jij me trouw. Je zijn me steeds, er is er een die houdt van jou. Ik heb geen geld, maar ik ben rijk met zo'n vrouw. Je bent de vriend die ik wil. Egoïst die nooit zijn vrouw zijn eigen kinderen heeft gemist. Ik woonde in de kroeg, ha, nee, nooit had ik genoeg. Maar toen ik voor je stond, je schoot niet, ik werd zelfs geen grote mond. Je leeft. Dat haar liefde op weer voelt dat zal ik. In... Met Entertainment For You. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.